Rond het besmette gebouw worden nu ook metingen verricht. De uitkomst daarvan wordt over een paar uur verwacht. Eerder was al bekend geworden dat de straling in het zeewater bij Fukushima 1 verder is toegenomen. Die is nu ruim 1800 keer zo hoog als is toegestaan. Gisteren was die nog 1200 keer te hoog. De Japanse regering heeft opnieuw kritiek geuit op de beheerder van de kerncentrale in Fukushima, TEPCO... Werknemers van de centrale worden onvoldoende beschermd tegen radioactiviteit, zegt de regering. En ook moet TEPCO sneller en met meer informatie komen over de problemen in de kerncentrale. In het centrum van Amsterdam is gisteravond een stille tocht gehouden... om de slachtoffers van de tsunami en aardbeving in Japan te herdenken. Honderden mensen liepen van het spui naar de dam. Daar waren toespraken van onder andere burgemeester van der Laan en de Japanse ambassadeur. In Duitsland zijn vandaag deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. Volgens peilingen draaien die uit op een historisch verlies voor de CDU van bondskanselier Merkel. De belangrijkste reden van het dreigende verlies is de nucleaire crisis in Japan. Veel Duitsers zullen naar verwachting op de groene of de SPD stemmen die kerncentrales willen sluiten. Om de tegenstanders van kernenergie tegemoet te komen, kondigde Merkel afgelopen week aan dat ze zeven van de 17 centrales in Duitsland tijdelijk stillegt. Veel Duitsers vinden die stap ongeloofwaardig, omdat Merkel altijd een voorstandster is geweest van kernenergie. Gisteren demonstreerden honderdduizenden mensen in Duitsland tegen kernenergie. Alleen al in Berlijn waren meer dan honderdduizend betogers op de been.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 Inmiddels rukken de opstandelingen in Libië verder op naar het westen. Ze zouden na de strategische olieplaats Asdabia... ook de stad Brega hebben veroverd, maar dat is nog niet bevestigd. In Saba, in het midden van Libië... zouden geallieerde vliegtuigen troepen van kolonel Gaddafi hebben gebombardeerd. In heel Europa is de klok vannacht een uur vooruitgezet. Daardoor is het de komende tijd ochtends langer donker en s'avonds langer licht. De zomertijd eindigt op 31 oktober en dan gaan de klokken in alle EU-landen weer een uur terug. In Mierlo is een bedrijvencomplex uitgebrand. In de hal waren meer dan tien bedrijven gevestigd, onder meer een autoschadeherstelbedrijf is getroffen. En daar zijn verschillende ontploffingen gehoord. De brandweer vermoedt dat er gasflessen zijn geëxplodeerd. De brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden en houdt omliggende gebouwen nog mat. In Theater Carré in Amsterdam wordt vanmorgen de Boekenweek afgesloten met een grande finale. De gast hier is Kader Abdolla, die dit jaar het Boekenweekgeschenk schreef. Hij spreekt in Carré met een aantal vrouwen die hij beschouwt als bruggenbouwers. Onder hen zijn eurocommissaris Nelly Kroes en oudstaatssecretaris Al Bayrak. Ook wordt de uitslag bekendgemaakt van de boekenweekactie voor vluchtelingstudenten. Daarbij werd Lezend Nederland gevraagd welk boek een nieuwkomer moet lezen... die de Nederlandse taal en cultuur wil leren begrijpen. De boekenweek begon op 16 maart en draaide dit jaar om het thema levensverhalen en biografieën. Op veel plaatsen in de wereld hebben mensen gisteravond het lichtenuur uitgedaan. Dat gebeurde in het kader van de actie Earth Hour van het Wereld Natuurfonds... In Nederland hadden zo'n 30.000 mensen zich aangemeld voor de actie. Onder meer bij de Erasmusbrug in Rotterdam en de Dom in Utrecht... gingen de lichten uit. Ook de Brandenburger Tor in Berlijn, het Reuzenrad in Londen... en de Eiffeltoren in Parijs doofden de verlichting. Met de actie roept het WNF op om te kiezen voor duurzaamheid. In veel landen is in het donkere uur ook een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers in Japan. Het was de vijfde keer dat Earth Hour werd gehouden. En dan het weer... In het zuiden bewolkt in de rest van het land zon. In de loop van de dag breekt ook in het zuiden de zon door. Het wordt 9 graden in het noorden en 13 graden in het zuiden. Morgen en dinsdag is het ook zonnig lenteweer. Dit was het NOS Journaal. Henk, sta we weer pauze te nemen. Nee, nee. ik... Uh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 Onder andere door het gebruik van DDT was hij in Nederland zo goed als uitgestorven. Maar in twintig jaar groeide de slechtvalkpopulatie van 1 naar 90 broedparen. En kun je dit dus horen als het een beetje mee zit. Nou is de slechtvalk een verschrikkelijk goede en snelle jager. Maar niet bepaald een vechtersbaas. Het komt wel voor dat hij zijn prooi moet afstaan aan een buizerd, bijvoorbeeld. Groter en sterker, maar ook veel slomer. Sta je mooi in je hemd, ben je het snelste dier op aarde... met een topsnelheid van 390 km per uur... maar is de prooi te zwaar en te onhandig om er een beetje rap mee weg te komen. Buizert komt laag aanvliegen, maakt zich even breed en pikt je gevangen duif in. Ja, het is zelfs wel gezien dat de kleinere torenvalk met de nodige brani... de slechtvalk te slim af was. En ja, dan schreeuw je natuurlijk moord en brand. Maar als het goed gaat en het mannetje komt zonder kleerscheuren bij zijn broedende vrouwtje aan, dan is zij trots en tevreden. En dat laat ze dan ook horen. Dat is een heel tevreden vrouwtje. Straks hoort u veel meer over de slechtvalk en het broedsucces in Big Broeder. Goedemorgen. Ieder jaar is er wel een dag dat je plotseling beseft dat er een groene zweem over Nederland is getrokken. Kort daarvoor zitten de bomen vol in knop, werken de bladeren zich in woeste lente drift naar buiten, maar toch voelt het grote plaatje nog kaal aan. Maar dan, ogenschijnlijk van het een op het andere moment... is de natuur veranderd. En als je dan je ogen tot spleetjes knijpt en door je winter stuurt... dan ziet de wereld om je heen er frisgroen en sappig uit. Waar Martin Bril in de lente liefdevol sprak over rokjesdag... over dames met blote benen, ook natuur overigens... kunnen wij spreken over blaadjesdag. Het is nog niet zover, nog net niet... Een boom die misschien wel zijn laatste lente ingaat... is de monumentale rode beuk hier schuin voor het kapitaal. De reusachtige beeldbepalende boom heeft een hardnekkige zwam onder de leden... en moet misschien neergehaald worden. Vanaf, eh, vandaag gaan we de boom aan een uitvoerige test onderwerpen. Een echo- en een trekproef misschien wel. En De boomecoloog is al heel druk bezig nu met de boom. En de boswachter van natuurmonumenten, die de proef met angst en beven tegemoet ziet... die staat er ook naast, want... Hij houdt zo van die boom. Tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. voor dubbelorkest in S-groot van de Duitse componist Johan Christian Bach. En een koolmees op onze buitenmicrofoon. Ieder voorjaar zit fotografe Astrid Kant uit het Betuwse Gellicum... ieder vrij uurtje in haar schuiltent om weidevogels te fotograferen. Al bijna twintig jaar lang... Behalve fotografen is ze ook actief beschermster. Ze bezoekt boeren en adviseert hen om bepaalde stukken grasland later te maaien. Om bijvoorbeeld gruttokuikens kuikens te sparen. Haar kennis over weidevogelbescherming heeft Kant nu gebundeld in een mooi en vooral ook heel praktisch boek. Weidevogels heet het. En ook al gaat het in Nederland dramatisch slecht met Grutto, Kivit en Tureluur, de fotografe houdt de moed erin, zo blijkt uit haar boek. Verslaggever Rob Buiter kroop samen met Astrid Kant in een schuilhutje in de polder Vijf Herenlanden bij Vianen. En haar man, Ronald Messenmaker, bracht ze daar naartoe. Mooi is weitje, wordt helemaal ja. niet bemest. Maar kijk, heeft heel veel structuur. Een beetje hobbel de wobbel. Kijk, dat vliegt er niet weg. De bloemetjes. Uit, uh, het, het oh hoor nou een mooi gelijk. Het wordt lekker de A27 gerazen, maar tegen wat ik hoor die Grutto's. Ja, Ronald is even meegelopen omdat Grutto's gelukkig niet kunnen tellen. <laughs> ja. Dus we gaan uh, grote we met, met, met z'n drieën naar de schuilhut toe. Even het regenwater eraf kloppen. Ik breng jullie weg, netjes. Dan loop jij zo weer weg en dan denken de gruthebbers dat er niemand meer is. Dat er niemand meer is, dat het helemaal rustig en veilig is. Nou, je binnen, hè? Ik zou jullie helemaal helpen. Nee, Klapstoetje ermee. Ja. Hopla, rits dicht. Nee, oh, wacht even. Het meest belangrijke. De fototas. Ja, en als niemand ja. je wegbrengt, dan denken ze dus, hé, hey, daar gaat iemand in die hut zitten. Dan, dan, dan je kunnen je ze huren. Wacht dat ze ook maar durven terug te komen is. Overal uh, klepjes met uh, mooi klittenband. Handgemaakt. Gaatjes uh, om uh, de lens door te steken. Zelf gemaakt. Alles wat een fotograaf nodig <laughs> heeft. Hè? Kijk, de grutto, de grutto. Normaal is het twee ja. lettergrepen, zeg maar, grutto, grutto, grutto. Maar als een bal is dat de grutta, We ja, zitten de... nog niet, of we horen ze alweer. Hè? Ja, ja. Ronald is uh, inmiddels naar de auto gelopen. Zie je zijn uitzicht. Maar we hoeven niet uh, zachtjes te praten nou of zo? Nee, wat dacht je van die A27? Nee, maar het is niet dat als uh, die Grotto's uh, nee. stemmen horen nee, in de nee. hutje. Dan, uh... Beweging, dat is vervelend. Als je in één keer je lens beweegt of in één keer het, het, het, het zeil gaat bolstaan of zo, daar, daar houden ze niet van. Kijk, daar gaat die Kievit ook. Kievit komt ook, ja. Laag over zijn territorium, kijk, hij is de Him hij staat op een, op een bult. Zijn kuif op, hij is de held. Wat ik zeker weet is dat hier dus vorig jaar twee nesten voor ons neus lagen. Een kievit is een heel plaats trouw, Bijna op de meter nauwkeurig leggen ze weer het nest. En daarom staat die hut hier ook. Er is altijd één tureluur die hier broedt. Die broedt waarschijnlijk tussen die twee, twee kiewieten in. die hebben elkaar nodig. Want die tureluur met die kleine kraaloogjes in dat dichte nestje, die ziet helemaal niks. En die kiewiet is een open nest. een hele mooie grote plevierenogen. Dus dat is zijn waakhond. Als die eerst de kiewiet van zijn nest flappen. En dan twee tellen later die kleine Tureluur, die denkt, oh, wacht even, mijn waakhondje geeft alarm. Ik moet er ook af. Nou, je hoort ook nog de smieten op de achtergrond fluiten. Ja, dat Zegt, zijn de, de laatste wintergasten. De laatste geluiden van de winter. We blijven hier nog een beetje hangen en de eerste zomergasten komen al binnen. Dus schudt ook in die Tureluur. Het feest kan beginnen. Hij ah, dus strijkt er hier eentje neer, op een meter of vindt het? Dertig van de hut. Met kleurringen om. Ze hebben kwartier. allemaal een, een, een rode vlag links onder. Dus er zit een heel notitieboekje bij met alle kleurringen. Deze heeft geel-blauw aan de rechterpoot. Even Wacht, kijken even hoor. Even kijken. En links heeft hij mintgroen boven rood. Geel boven blauw. En wat staat eronder? Kort Dat is de boer van dit landje, dus hij is hier geringd. Dus hij is In 2010. Bij... Hij is gewoon precies terug. Op... Hij is weer, uh, weer terug op zijn hond. Ja. ja, dat is leuk. En dat beestje is waarschijnlijk helemaal naar Senegal of zou geweest. 4.500 kilometer teruggevlogen, weer op het landje van Kortleven terug terug. <laughs> ja, dat is weer. toch leuk. Dat is zo leuk. We Terwijl, houden het boekje hè? er voorbij, want ik heb er hier een heleboel gering. Op dit landje zien je het ook. Dit is dus niet bemest. Bewust. En dat blijft staan tot zeker half juni. Nou, dan kunnen de kuikens al vliegen. En het land van Goof, wat hier dus tegenaan zit, die doet mee. Dus in feite maken ze één reservaat van. Nou, dat is een soort walhalla voor de grutto's. Maar niet, niet bemest dat het gras niet uh, al te hard omhoog komt. Ja, want uh, daar de... moet je natuurlijk rekening mee houden. Dat is natuurlijk niks zo vervelend voor een boer. Dus dat die, als die laat gaat maaien, dat dat gras al veel te groot is en veel te plat ligt en zo. Je dat, dat, moet natuurlijk ook een beetje boervriendelijk meedenken. Kijk, ze komen natuurlijk alleen maar naar Nederland. Uiteraard vanwege lekkere dikke regenwormen te bemachtigen. Maar voor de voortplanting. Ze leggen ja, het, het, jaar... het, het is maar heel kort. Hè? Het, is net, nou ja. het seizoen is heel kort. Het broedseizoen is van april tot mei. Zeg maar, vanaf, in april leggen ze eieren, mei hebben ze kuikens, juni moeten ze weer terug. Dus de boeren kennen ze alleen maar vier maanden. Vandaar dat ik het boek heel simpel heb gehouden. Dus, uh, niet op te wachten wat ze allemaal ver weg doen. En, noem maar op. Hou het simpel. En dan is het beschamend te realiseren dat de meeste Grutto-ouders nog nooit een kuiken groot hebben gekregen. Dat de kuikers die, die we aantreffen, de grote kuikers, vaak van dezelfde boerderijen vandaan komen. Boerderijen als deze, die dus inderdaad met een hele, hele zorgvuldigheid hun, hun gebieden bepalen die ze laat gaan maaien. Met hulp van vrijwilligers. Nee, het is net wat je zegt, uh, bedoel, die, die meeste vogels beginnen eigenlijk uh, gewoon te vergeefs uh, aan het broedseizoen. Ja, ja. En dat aan houden aan, ze aan, aan... soms 15 jaar vol. Elke keer weer hebben ze kuikers, en kuikers van 2-3 dagen. Dan wordt er gemaaid en we weten het allemaal. Kuikens en maaimachines, dat gaat niet goed. Mocht zo'n kuiker het overleven, dan valt het vast ten prooi aan de ooievaars en de reigers. Of heeft hij zelf niks te eten? Want ja, want eet... zo'n kaal biljartlaken, daar dus zijn ze natuurlijk. Uh, ja, daar vallen, ja, vallen, vallen ze ja. meteen op. En er is niks te eten, Ik bedoel, ze eten insecten uit de vegetatie. Grote insecten, dus gemaaid gras. Dat, dat, dat zijn geen kievitskuikers, die zijn dol op kaal land. Kijk, ik heb die grutten weg. Kijk, dat mannetje wil natuurlijk de aandacht trekken van dat vrouwtje. Dus dat gras is heel egaal groen. Dus dan gaat hij natuurlijk, laat hij, hè, hij, gaat, hij buigt boven dat toekomstige nestje. Het is nog geen nest, maar hij ja, denkt ja, nou... Ja, dus gaat hij niet met die gaat hier net helemaal met die kop naar beneden. Ja, ja, ja. Een ja, ja, ja. witte kont omhoog. En dan moet je op haar letten. Zij doet natuurlijk net als wij mensenvrouwen niet kijken. Ziet, ze kijkt ook allemaal de andere kant, de andere kant op. En, eh... Uh... En moet je opletten hoor, moet je opletten. Dat is er aandacht... Gewekt. S semi ja, ja, ja, ja, ja. ja, denk maar aan, aan, aan, aan gewoon wij mensen in een kroeg en zo. Je gaat natuurlijk vooral niet kijken naar die mannen. Maar... Ik en hij... Met die grote witte kont omhoog te pleuren. <laughs> ja, ja. Ik wil het tot je hem, niet he. op ideeën brengen, maar dames, in dit geval zijn de dames dol op witte kontjes. <laughs> ja, dat kunnen ze wekenlang volhouden. Tot uiteindelijk een van die plukjes gras, dus hun, hun toekomstige nest gaat worden. En het heeft allemaal te maken met die, met die band tussen die twee. Hè. Het, moet natuurlijk, uh, het is een echtpaar, dus ze, ze, ze, ze moeten samen de nestplek zoeken, samen de eieren uitbroeden. En samen voor een kuikenszorg. Hè. Het heeft natuurlijk allemaal met die kuikens te maken. Dus die balts, die een soort harmonie vormen, dat, dat is uiterst belangrijk voor die, voor die paarband. Prachtig. Als de die meeste vogels hier inderdaad uh, nou ja, eigenlijk voor de katse snor aan het broeden zijn is ja. dus het wel opvallend ja. dat jij de, toch zo'n ontzettend optimistisch boek uh, over weidevogels een beetje te maken. Ja. Ja. Waar haal je het vandaan? Waar haal je het vandaan? Nou, ik denk dat ik ook heel positief voor mezelf ben. Ik denk dat je meer boeren lijmt met stroop dan met azijn. Blijf vrolijk, blijf enthousiast, neem ze mee, laat ze het zien. Blijf die po positieve boodschap. kondigen in de hoop dat ja, dat... dat uh, ja. En ik weet dat er heel veel mis gaat. Gaat vreselijk veel mis. De, de, de, de weidevogelstand van alle soorten daalt. Maar hoeven hem dan niet op te geven... En wat je in deze streek ziet, is dat je van die pareltjes met weidevogels krijgt. Parels met, met grutto's. Ik ken boeren die op drie hectare net als hier dertien grutto's hebben liggen. goed, en dan heb je uh, hier in, in vijf heerlanden een pareltje en in Arkem heen heb je een pareltje. Nou, en... dan hebben we maar een nou, pareltje. Ja. Dat is meer dan niks. En misschien heeft het ook een beetje met mij te maken, dat ik... Uh, ik rijd wel en ik bezoek ze, en uh, al die 25 boeren, drie keer per jaar. En ik rij af en aan, ik deel lief en leed met ze. Jij ja, weigert de handdoek in de ring te gooien? Ik weiger de handdoek, dat is, dat is mijn principe niet. Kijk, is bij de ooievaar gelukt? daar hadden we ook nog maar broedparen, twee broedparen. Bij de slechtvalk is dat gelukt. En over de hele wereld zijn mensen bezig met, met, met, met, met nog maar vier uh, individuen... om daar een populatie van te krijgen. Natuurlijk gaat dat lukken. Oh, my field, my beautiful field. Een van de Russische volkssongs van de Russische componist Tchaikovsky. Uitgevoerd door het duo De De dingen van deze week. Ja, we waren er heel snel mee met die natuurkalender. We hebben weer een selectie voor u van de meldingen van de afgelopen week. De eerste officiële week van de lente. Goedemorgen, u spreekt met Bram van Schagen, wonend in Uithoorn. Toen ik donderdagochtend om vijf voor half negen... Door de bovenkerker polder fietste onderweg naar Kerk zag ik een turenluur langs de sloot. Hallo, ik ben Rennen Langvoort. In onze tuin in Fase bloeit vandaag de eerste Jurasspenning. Nu maar wachten op het oranje tipje. Hallo, met Albu van Bollers in het Ekenhaar. Donderdag liep ik in de tuin en ik zag dat het speenkruid alweer opkwam. Ik ben Marieke Kooimans en ik kom uit Tilburg. En ik heb de fietesschool. Dit is Jaap Kost Budde in Alkmaar. Gisteren verheugde het mij om twee kleine vuurvlindertjes te zien dartelen op het schoolplein achter mijn huis. Jan Gijsber zei de ik zag vandaag de eerste citroenvlinder in Veulen. Met uh, Hestleinveld uit de Hilversumse Meent. Ik heb gevonden in mijn vijver tien salamanders. Ik heb ze nog nooit zo vroeg bezig gezien. Dag, met Marijke Boeshart uit huis in Noord-Holland. Ik weet niet of het een eersteling is, maar ik zit in de tuin... en er fladdert een kleine vos om me heen. Goedemorgen, Sjernad Assink uit Koekangen. Het is grappig, ik had ontdekt waar een egeltje zijn winterslaap hield... S'avonds liep ik nog even langs en het holletje was geopend. Dus de egel is uit winterslaap gekomen. Ik zag trouwens gisteren ook alweer stront vliegen en andere vliegen rondlopen. Nou, het is een boeiende tijd. Het is een heerlijke tijd. Genieten dus. Hi, met uh, Hedwig Duindam uit Utrecht. Ik sta hier bij het meest vervuilde stukje van Utrecht, de Katerijn Singel. En zie de eerste bloeiende paardenbloem. Mijn eerste. U hoort Tim van Dijk uit exlo Vandaag zweefden tussen 11 en 12 uur twee zeearenden boven de grens van de Wester-S en het dorp in Exlo. Hallo, ik ben Ruben de Gelder. Ik woon in Soutemeer. Vandaag heb ik de koolmeisjes de eerste takjes, in het huisje verlegd. Dus het vooghuisje is nu bezet. Een vogelhuisje is nu bezet. De laatste beller Ruben de Gelder was kort geleden te horen in de Vroege Kuikens... met zijn koolmezen-webcam. En ook Vroege Vogels TV heeft een soort venolijn onder de titel Wat Ruist. U kunt uw eigen natuurbeelden uploaden op onze site. En uh, tijdens de fenolijn ben ik naar buiten gelopen. Ik loop hier nu uh, meter of vijftig uh, uh, van het capitool vandaan. En ik sta hier bij de prachtige... Reuzachtige rode Beuk naast Johan van Galenlast, eh, Boswachter hier bij Natuurmonumenten. Eh, wat is er mis met deze bomen, Johan? Nou, hij begint heel langzaam wat uh, ouderdomskwaaltjes uh, te krijgen. En uh, ik was eigenlijk wel benieuwd van, uh, ja, hoe, hoe het er nou echt mee staat. Maar wat zijn die ouderdomskwaaltjes? Nou, hij begint wat, uh, wat last te krijgen van Schimmels. De honingsfam heeft inmiddels wat bezit genomen van een paar wortels. En uh, hij begint uh, in de toppen beginnen wat uh, met jonge takken af te sterven. En wat zou dat kunnen betekenen? Dat zou kunnen betekenen dat hij heel langzaam gaat afsterven en dat hij misschien over een jaar of tien uh, ja, ten dood is opgeschreven. En dat hij verwijderd moet worden? Ja, nou, ik zou hem het liefst gewoon niet laten afsterven, want uh, hij staat op zo'n mooie plek dat hij staat niet naar zijn huis dus hij kan heel langzaam niet afsterven. Dus ik zal deze eigenlijk niet willen weghalen. Nee, maar, maar jullie zijn hier bij Natuurmonumenten bezig met een reusachtig uh, uh, uh, onderhoudsplan hier voor de, voor de buitenplaatsen. Uh, veel bomen uh, worden weggehaald, worden nieuwe dingen bijgeplant, maar deze zou je het liefst nog willen, willen behouden. Ja, ik vind hem zo belangrijk wat betreft het ontwerp en vanuit het huis. En het is zo magistrale mooie grote boom. En uh, ja, hij levert voor de omgeving geen gevaar op, dus ik zal hem het liefst gewoon als een monument laten afsterven. Maar goed, dan moet hij ook nog wel gezond zijn en kunnen blijven staan. Ik ga je even naar Frits Gielissen, boomverzorger. Frits, goedemorgen. goedemorgen. Jij gaat een, een aantal proeven doen met deze boom. Wat ga je ermee uithalen vandaag? Ik ga eerst een geluidstomografie uitvoeren. Een, een wat? Een geluidstomografie, een piekensmeting. Geluidstomografie, piekensmeting, dat gaat heel snel. Wat, wat, wat houdt dat in? Nou, dat, dat houdt in, we hangen een aantal sensors uh, op de boom. en Door middel van geluid... Uh, meten we de houtkwaliteit? Uh, als het hout beschadigd is, dan heeft dat een lage geluidsweerstand en dat zie je dan terug in de meting. Ja, en dat betekent dat je, je, je gaat. Wat heb je nu in je handen dan? Ik, ik heb nu een uh, elektrodische schuifmaat of meetinstrument, de kaliper, in, me, in mijn handen. Het lijkt een soort hele grote happer, die ga je om die boom heen doen. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een soort pas met een maat en daarmee kan ik de afstand van de sensors bepalen. Of uh, inmeten en dan de caliper die stuurt het via bluetooth rechtstreeks naar de computer. En dan krijg je op het computerbeeld, krijg je rechtstreeks de vorm van de boom uh, op je beeld. Zodat ik de exacte afstand heb van de meetpunten. Ja, nou, het ziet er verschrikkelijk interessant uit. Klinkt ook interessant. Inmiddels hangt de boom ook helemaal rondom met... Uh, je hoort dat bij de echo... Uh, bij de echo-meting, ja. Bij de echo-meting, die ook de, nog gaat gebeuren. Nou, dat is de geluidstomografie. Dat is de geluidstomografie. Nou, ik, ik begrijp het nog maar half. Maar we gaan het zo reken. Na half negen gaan we het uh, doen en zien en horen. En dan krijgen we ook de uitslag. En dan krijgt Johan van Galen last te horen of die boom nog even kan blijven. Nou, dat doen we allemaal zo direct na het nieuws van uh, half negen.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 Caries van Houten en Rutger Hauer spelen de hoofdrollen in Black Butterflies. Regisseur Paula van der Oest vertelt in kunst tv over haar film. Fotografe Dana Lixenberg kijkt op originele wijze naar Amsterdam. En Lilian Vieira van Zoeko 103 heeft passie voor de akoestische samba. Straks in kunst tv om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Dan krijgt ze meteen een bepaalde luchtigheid, en dan wil ze gewoon leven.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 Vanochtend is het in het noorden en midden van het land vrijwel onbewolkt en koud. In Oost-Groningen en Oost-Drenthe ligt de temperatuur 4 graden onder het vriespunt. Ten zuiden van de grote rivieren nog vrij veel bewolking en lokaal een paar druppels regen. De temperatuur ligt in Zeeland en Limburg 4 tot 6 graden boven nul. De rest van de ochtend blijft deze tweedeling gehandhaafd met zon in het noorden en midden en bewolkt weer in het zuiden. Vanmiddag zal de bewolking in het zuiden langzaam verdwijnen. In de rest van het land is het zonnig. De temperatuur komt uit op 9 graden in het noorden en 13 in het zuiden... bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. De temperatuur duikt op de meeste plekken onder het vriespunt. In de vroege ochtend kan er lokaal een misbank ontstaan. Morgen begint de dag met veel zonneschijn... maar in de loop van de ochtend drijven wat wolkenvelden vanuit het noorden het land binnen. De temperatuur komt uit tussen de 9 en 12 graden bij nog steeds vrij weinig wind.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 Ja, er is al wat leven in de brouwerij hier, buiten, bij het kapitaal op onze buitenmicrofoon. Het is half negen geweest en dus tijd voor de columnist van de week. En dat is. Marjoleine de Vos. Elsbeth Hoogleraar literaire kritiek. Elsbeth Etty is columniste en recensente. Is gepromoveerd op Henriette Roland Holst. Vult haar slaaploze nachten met het lezen en haar dagen met wandelen. Nou ja, niet alle dagen hoor. Maar goed, voor het Pieterpad moet je wel even uittrekken. Hier is Elsbeth Etty. Boekenweek op het Pieterpad. Het was boekenweek en ik moest in Groningen zijn voor een debat over biografieën. Wie zonder auto vanuit de Randstad in Groningen komt spreken, mag kiezen. Of om tien uur de laatste trein terugnemen of gebruik maken van een hotelovernachting. Als het lente is en je kunt er een paar wandeldagen aan vastkoppelen, dan kies je natuurlijk voor het laatste. We kwamen terecht op het good old Pieterpad en daar werd ik, terwijl overal om me heen, nieuw leven juichend tevoorschijn sprong, behoorlijk weemoedig van. Ondanks het prachtige weer en ondanks de kalfjes die aan onze vingers sabbelden, de ooievaars die ons klepperend begroeten, de blikkerende zon in de Hoornse plas en de uitbottende bomen en struiken. Van het Pieterpad wandelboekje hadden we een sterk verouderde vierde druk bij ons, waardoor we voortdurend verdwaalden. Maar dat was niet de reden van mijn weemoed. Die werd veroorzaakt door de aantekeningen... in de marge van mijn verweerde routebeschrijving. In 1997, precies 14 jaar geleden... bleken we hier ook gelopen te hebben, in een even schitterende lente. Ooievaars zagen we tijdens die wandeling niet. Maar veel van wat er toen nog wel bestond, is nu weg. Voorbij, o, oh, en voorgoed voorbij. Zo realiseerde ik me bij vrijwel elke stap. Bijvoorbeeld. In 1997 overnachten we in Garnwerd, waar we bij Café Hamming met de dichteres Fritsie ten harmse van der Beek spraken. Fritsie stierf in 2009. En, ach jezus, als je zo begint... dan zijn er zoveel schrijvers en andere dierbaren... die er 14 jaar geleden nog gewoon waren en nu niet meer. Meestal ben ik juist opgewekt in het voorjaar. Dan lees ik Herman Gorter over een nieuwe lente en een nieuw geluid... Nu dacht ik alleen maar aan oude tijden, aan veertien jaar geleden, toen ik pas 45 was en gretig de toekomst omarmde. Was mijn stemming in de provincie Groningen nog licht melancholisch, toen we in Drenthe, zo ongeveer vlak langs het in Maaike Meijers biografie zo vrij beschreven voormalige huis van dichteres M. Vazalis kwamen, beving me een gevoel van intense somberheid. Van Fasalis kenden we allemaal het gedicht Ik droomde dat ik langzaam leefde. Maar ik kreeg midden op het Pieterpad juist het gevoel dat ik als een komeet door de tijd schoot. Voor ik het wist waren wij weer veertien jaar verder... en liep ik in 2025 in mijn Pieterpad-boekje naar aantekeningen uit 2011 te staren. Maar zou het Pieterpad dan nog wel bestaan, dacht ik. En zou ik tegen die tijd nog wel kunnen lopen... Hoe kom je met een rollator een wildrooster over? S'nachts in de rustieke dorpshotelletjes kon ik er niet van slapen. Gelukkig had ik genoeg boeken bij me, zoals de nieuwe roman van Arjen Lubach, Magnus. Die blijkt afwisselend in het heden en, hoe toevallig, in het verleden van 14 jaar terug te spelen. De passages uit 1997 gaan over de jeugd van de ik-figuur in Groningen, Haren en Paterswolde. Kortom de plekken van het Pieterpad waar ik in diezelfde tijd gelopen heb... en waar ik mij nu weer bevond. Denk niet dat literatuur die herkenning biedt troostrijk is. Magnus is een magnifieke, maar ook een verontrustende roman... over een toneelschrijver die weinig reden heeft... de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Het boek dat aan het Pieterpad begint eindigt in Amsterdam, in mijn eigen buurt... waar de gekwelde hoofdpersoon op een bankje in het Westerpark... wegzinkt in een epileptische aanval. Ik was die stad, dat park, nu juist ontvlucht... om in het noorden des lands in de vrije natuur... onbekommerd van de lente te genieten. Bij terugkomst bleek dat ook in Amsterdam heel goed te kunnen. En wel in mijn eigen bloezemunde Westerpark, waar ik domweg gelukkig op een bankje in de zon gorters mij heb gelezen, zonder door sombere gedachten of epileptische mannen te worden gestoord. de Sonatine E-groot van Georg Philip Telemann. Ik ben inmiddels weer naar de rode beuk gelopen... waar Frits Gielissen uh, bij de beuk staat met zijn meetapparatuur. Ik zal nog even beschrijven. Die beuk die is, nou, wat zou de doorsnee ongeveer zijn, Frits? 1,75 meter. 1,75 meter. En niet ongeveer, maar heel precies is hij. Uh, om die beuk hangt een, een dikke band... nu met allemaal uh, kleine sensoren om de... Nou, 25, 30 centimeter hangt een sensor. Die boom die hangt helemaal vol. En Frits is nu bezig met... Hij heeft iets in de boom geprikt. En wat ben je nu precies aan het doen, Frits? Ik heb die nagels... Uh, die moeten door de bast heen, omdat de bast heel erg geïsoleerd. Uh, er zitten grote spijkers door de bast. En die zitten net in het hout, dus de schade is eigenlijk heel minimaal. En op die uh, nagels zitten allemaal microfoontjes met een magneetje. En die halen het geluid op... En, uh, Via de zender, uh, zender, die ik nu aanzet. Wacht even, je sch... die nagel zit door de bast. En ja. op die nagel zet je nu een microfoontje en nu nee, heb je een soort... Ik uh, heb 14, 14 modules om de boom hangen. Sensoren? Sensoren, waarvan er eentje uh, de zender is, die, die knippert nu. En de andere 13 zijn ontvangers. En als ik de zender aanzet en ik tik op die nagel... dan al die andere 13 uh, sensoren die ontvangen het geluid. En dan de geluidssnelheid, de kwaliteit van het hout. Ja, als de kwaliteit goed is, dan heb ik een hoge geluidssnelheid. Is de kwaliteit slecht, dan heb ik een lage geluidssnelheid. En die bij elkaar gemeten en uitgezet in de computer... krijg ik een tomogram waaraan ik kan zien hoe de kwaliteit van het hout is. Ja, dan krijg je een plaatje en dan kan je zien hoe het met die boom gaat. Je, je gaat nu nog een tikje geven hier, toch? Ja, ik moet nog twee, twee modules moet ik nog... Uh, Ticken. Nou, ga, ga je gang. Nou, dat is een tikje. Die ging door de microfoon en ook door de boom. En vanaf de zender gaat hij naar die dertien sensoren die om de hele boom heen hangen. En is dit de laatste, Frit? De laatste, ja. Dit is de laatste. Dan ga ik nog even naar uh, Johan van Galenlas, de boswachter van Natuurmonumenten. Sta je nu met angst en beven te kijken naar dit onderzoek van, uh, van Frits. Uh, het onderzoek dat hij doet aan jouw geweldige rode beuk hier op het uh, bij Schapenburg. Bij deze niet, maar we hebben een eerdere boom gehad. Die stond naast het huis van, uh, van Boekenstein. Daar hadden we al het vermoeden van dat dit zelfs slechter was. Dat bleek dus ook zo te zijn. En had een, hij, hij heeft me nu al gezegd van nou, ik zie nu al dat, het, uh, dat deze het niet zo erg aan toe is. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe, wat eruit gaat komen. Ja. Ja, dus op het, op het, op het oog valt het... Uh, ja, Frits Johans zei, van op het, op het oog zeg jij van... nou, het, het moet wel meevallen met die boom. Ja, klopt. Omdat het, uh, er zit honingswam op. Die zit eigenlijk heel mooi boven de wortel. Dus de wortel is eigenlijk min of meer onaangetast. Uh, het basweefsel net boven de wortel begint af te sterven. Uh, de aantasting zit aan de buitenkant, nog niet diep in de boom. Dus die boom heeft eigenlijk nog voldoende breukvastheid... en stabiliteit om, te kunnen, om veilig te kunnen blijven staan. En waar zie ik die honingswam? Die zien, die zien we aan de achterzijde van de boom. Oké, okay. heel even naartoe lopen. Dan lopen we om die dikke boom heen. Hier zit een aantasting. En je ziet dat daar het bastweefsel eh, kapot is, weg is. En daarachter zie je die zwarte schoenveters lopen. Dat zijn rhizomorfen. Dat is echt een kenmerk van de honingswam. Wat zijn dat? rhizomorfen? Dat zijn eigenlijk een bundel hieven met een koolstoflaagje. Eh, gemaakt door die honingswam. En die verspreidt zich zo door die boom heen, maar ook door de aarde, van de ene boom naar de andere boom, om zijn taak te doen en dus eigenlijk dood materiaal opruimen. Maar je zegt, hier is het nog redelijk oppervlakkig. Hier is het nog heel redelijk oppervlakkig. En hierboven, een meter boven die honing, zie ik een gat, een vermond gat in die boom zitten. Ja, dat klopt. Daar is het wat ouder. En... Uh... Er is natuurlijk houtkwaliteit wat minder, sowieso wat minder, omdat daar geen mecha weinig mechanische belasting heeft plaatsgevonden. En daardoor kan die honing van wat sneller het hout weghalen en verteren. Maar ja, dat gat is in verhouding maar heel klein, want het is ja, 5, 6 centimeter diep. Dus in principe ja, kan dat nog helemaal geen kwaad. En, en, en deze plek hier, voordat we dan naar de computer gaan, want dan willen we natuurlijk de uitslag zien. Hier zien we een plek van wel anderhalve meter, ja, wegrottend stuk. Uh, boom. Ja, dat is ook heel erg oppervlakkig. Het lijkt allemaal erger dan dat het is. Het is eigenlijk alleen het bastweefsel wat een beetje weg is. Met daarachter een klein beetje spinthout wat een klein beetje weg is. En doordat er uh, nog resten bastweefselen op zitten die verkleurd zijn, lijkt het uh, ja, alsof het heel ernstig, uh, een heel ernstige aantasting is. Maar in principe valt het eigenlijk reuze mee. Dus waar een Leek, al wandelend hier over de buitenplaatsen... Uh, misschien als hij hier langskomt uh, al met natuurmonumenten zou willen gaan bellen... van uh, Johan, die boom die uh, staat op omvallen, want het ziet er hartstikke slecht uit. Dat is redelijk uh, aan de buitenkant. Ja, gelukkig wel, ja. En, uh, ja? ja. ben nou heel benieuwd wat er uit gaat komen. Hij is natuurlijk helemaal rond geweest. En, uh, we, we gaan even naar de computer van Frits, die heeft hier op zijn... Op zijn auto's de computer neergezet en we zien hier een, een boom, een grote blauwe cirkel. Dat is de omtrek van de boom. We zien alle sensoren zitten. En nu? Er ontstaat nu een bruin plaatje met gele strepen. Dat klopt. Nou, dat bruine plaatje, uh, dat wil zeggen, uh, verdeeld in kleuren. Bruin is goed, groen is iets minder, uh, paars is nog minder en blauw is heel slecht. Nou, je ziet dat hier heel weinig... Uh, er zitten een paar groene... Uh, ...spotten aan de buitenkant bij tussen meetpunt 10 en 11 en in het midden een beetje. Nou, het rest van uh, het hout is eigenlijk goed, want het hele oppervlak is bruin gekleurd. Ja, het is een beetje een plaatje wat, wat we ook wel kennen van een soort hersenscannen. Ja. Uh, het is inderdaad heel donker, bruin, lichtbruin, beige en hier aan de buitenkant wat groene plekjes... ...en aan de binnenkant wat groene plekjes. Zit die zwam dan ook zo diep van binnen? Uh, dat kan. Uh, de honingswam is bijvoorbeeld ook een zachtrot veroorzaker. Een zachtrot wil zeggen dat hij de cellen perforeert, waardoor het geluid eigenlijk niet gerend wordt. En dat is dat wat moeilijker te constateren. Uh, maar er zit ook he bij de, omdat het zo'n hele oude beuk is, zit er ook heel veel schorsingroei in. En schorsingroei uh, isoleert ook het uh, geluid en dat... Kunnen die, die, die plekken in het midden kunnen veroorzaakt zijn... door schors en groei aan de buitenkant. Ja. En wat zeg jij nu als boom als je dit plaatje ziet? Wat moet er gebeuren met deze boom? Helemaal niets. Helemaal niets. Nou, ge geweldig bedankt, Frits uh, uh, Johan, uh, opgelucht? Ja, opgelucht, uh, echt uh, gerustgesteld. En uh, Dat betekent dat we hem uh, wel in de gaten blijven houden natuurlijk. Hein? Want het, uh, het, gaat, het proces gaat natuurlijk heel langzaam door. Ja. Maar ik ben blij. Ik, ik, ik had zelf gedacht nog een jaar of vijf. Maar ik denk dat we er misschien nog wel langer van, van, de, van kunnen genieten. Heerlijk, hè? En wij ook vanuit het kapitaal. En u ook natuurlijk als u hier een keer komt wandelen. Frits Schielissen, Johan van Galenlast, heel hartelijk bedankt. En gefeliciteerd met je nog heel lang blijvende boom. Arayanas van de Chileense componist Antonio Restucci, uitgevoerd door José Antonio Escobar. Bedreigde natuur. Ruim 18 jaar geleden, in 1992, waren er plannen om in de Likkenbaardpolder tussen Vlaardingen en Masluis een vuilstort aan te leggen. Omwonenden uit deze twee gemeenten kwamen in actie en legden een volksbos aan. De eerste boom werd destijds nog geplant door de redactie van Vroege Vogels. Maar nu ligt het gebied opnieuw onder vuur. Het Rotterdams havenbedrijf wil er een snelweg dwars doorheen aanleggen. De weg moet de A15 verbinden met de A20 door Midden-Delfland. En hiervoor moet onder de Nieuwe Waterweg de Blankenburgtunnel worden aangelegd... waarna de weg dwars door het volksbos en door terreinen van natuurmonumenten gaat. Hennie Radstaak is met Frederike Verheijen... En Remy Poppen van stichting Het Groeiend Verzet gaan kijken of het 18 jaar geleden geplante boompje er nog steeds staat. Een, een, een, een acacia. Ja, een acacia, dit is hem Remy. Dat is hem ja, dat is de boom die de vroege vogels gezet is. In 1992? 1992 ja. De eerste boom van uh, ja, Dat was de, de echte, allereerste boom, dat was nog voordat de actie eigenlijk losbarstte. Ja, ja. <laughs> ja want vervolgens is hij een week later, kan ik nog herinneren, dat gigantische volksbos. Het is ja. nu echt een bos geworden, een hoge uh, boom allemaal. Ze wilden dus een vuilstof van industrieel afval en dat moest dan 35 meter hoog worden. En dan kon je er van af skiën, ja. zo richting wat nu rietput is <laughs> om daar je benen te breken. <laughs> ja. De vuilstoort is al lang uh, van de baan. Maar nu moet er een, een blankenburg tunnel komen onder de nieuwe waterweg. Zo ja. langs het tussen ja. Roosburg en het gebied door. Ja. Ja. Richting de A20. Ja. Dat zijn plannen van Rotterdam vooruit. Nou, dat gaat dan achteruit als die gaan doen, maar dat is weer anders. Maar het Rotterdamse havenbedrijf en ook het Amsterdamse havenbedrijf, het zit erachter, want die willen een snelle doorvoer hebben. Een corridor heet het dan, zeg maar van Amsterdam via Rotterdam naar Antwerpen. Het was door dit bos, dit volksbos. Ja, ja er zijn plannen waar zelfs een verkeerskruising, een vierbaaswegkruising hier midden in het bos ligt, dus dat wordt helemaal geasfalteerd dan. En de vierbaansweg loopt dan door, uit zo door die rietputten... waar nu de Met baardmannetjes aan het balzen zijn, hoor ik net. Ja? De, Met... Voor de vogelkenners. <laughs> Met een bocht zo en dan een stukje parallel ja. aan, aan, aan het water. Ja, er, zijn, er zijn meerdere plannen. Zo er zijn meerdere plan. tracés. Ja, een, een, een meer naar die kant, eentje meer door, eentje een meer hierheen. Allemaal van die plannen zo. Maar de meest schadelijke, die gaan de was door het bos. Maar... Kijk, ook als ze daar doorheen gaan, dan gaan ze door, door het natuurgebied. En dat moeten we ook niet pikken. Maar Reem, jij bent van de SP ja, uh, ja. ook voor werkgelegenheid. Juist. En als je nu toevallig de verhalen leest van de enorme werkloosheid in Rotterdam. Ja. En dan moet je daar gaan wat er af het, afgelopen twintig jaar hier allemaal bijgekomen is. Een maasvlak erbij gekomen, dan komt er een tweede maasvlak erbij. Ja, maar zo'n weg erbij, dat levert er ook weer werk. Dat levert geen ja. alleen, alleen voorbijrazende dozen, hè? containers en een hoop lawaai. Maar geen echte werkgelegenheid. Want Er zijn een paar man die dit allemaal de, de, moeten doen in de haven. Ja, want jullie zijn van het een groeiend verzet uit voornamelijk Vlaardingen. En Maasluis. En Maassluis, Maassluis ja. en, en wij de omgeving, de omgeving, mag ik wel zeggen. de omgeving, ja hoor. Ja, zeker. Ja. En die weg komt dan ook pal langs uh, de woonwijken? Ja, ook. En uh, we hebben hier nog een andere hele bijzondere weg. Die ligt hier aan de noordkant ervan. Dat is de weg Dat is een hele oude weg. Echt prachtig met boerderijen en, uh, en slootjes en bruggetjes. En dat is eigenlijk het laatste mooie stukje tussen Maasluis en Vlaardingen. Hoe groot is dit bos nou? Ik, ik kan het niet zo goed overzien. 20 hectare. 20 hectare. Ja, twintig. Dat is als veertig voetbalvelden, als ik het goed zeg. Ja, helemaal voetbalvelden. Ja. <laughs> ja. En op het bordje bij de, de toegang staat Openluchtmuseum Likkenbaard. Verboden ja. vuil te storten. Ja. Ja. Er moet nog wat bij uh, verboden de weg doorheen aan te leggen. Ja, dat moet er nog bij, inderdaad. Zo'n ja. nieuw bordje, ja. ja, ja, bordje, goed idee. We gaan even een nieuw bordje laten ja, maken. No ja, way. De heer kunstbeheerder van natuurmonumenten in dit gebied. Nou is actievoeren niet jullie belangrijkste ding. Maar nu vinden jullie elkaar toch natuurmonumenten en Stichting Groeiend Verzet. Ja, het is nodig. Er liggen een paar varianten voor die Blankenburgtunnel op de tafel. Die zijn eigenlijk allemaal ja, desastreus voor, voor de natuur in dit gebied. Midden-Delfland is een van de laatste, ja, is zeg maar de groene long van de Randstad zo'n beetje. En in alle varianten uh, uh, ja, wordt daar gewoon grote schade aangegeven. Nou, het wordt eigenlijk bij het groen Hart, hè? Het is het groen Hart, ja. ja. En het is ook een deel ecolozoostuur. Er zijn stukjes uh, van het tracé zeg maar, die gewoon, waar gewoon ecoloogische structuur wordt uh, aangetast. We hebben een belangrijk weidevolgebied in de Alkheet Buitenpolder bijvoorbeeld. Dat is aan de noordkant hiervan. Nou ja, zoals je weet gaat het slecht met weidevogels in Nederland. Uh, de de weidevogels gaan echt hard achteruit. En als dat zo doorgaat, dan hebben we over 20, 30 jaar heb je ze nauwelijks meer. En wij hebben daar een polder waar we samen met een boer uh, die daar werkt het gebied zodanig beheren... Inmiddels ...dat we sinds het afgelopen jaar gewoon weer een verdriedubbeling van aantallen vogels hebben gehad. Nou, Dan, zie, dan ben je dus eindelijk uh, vooruit aan het boeren en vervolgens komt er een plan om er snel weer in te leggen. En daar worden wij niet blij van. Neem ons, uh, is mee naar het mooiste gebied wat jullie hier hebben, wat, wat straks wellicht zou moeten gaan verdwijnen. Mijn persoonlijke voorkeur heeft de rietputten hier op dit moment waar we nu staan. Ja? Uh, de rietputten zijn een, uh, ja, een heel bijzonder gebied eigenlijk. Zijn eigenlijk uh, is het is bestemd om, om, om een stort in aan te leggen, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Dus nu zijn het zeg maar, reservoirs met dijken eromheen en die zijn vol met water gelopen. En doordat ze vol met water zijn gestaan is er riet ingegroeid. En dat is een heel krachtig vitaal riet, dat noem je overjarig riet. Nou, daar sterft het van, de rietvogels. En dit is een van de weinige gebieden. Iedere keer als ik hier kom, dan, dan zie ik aan alle kanten de baardmannetjes langs. En zullen we eens gaan kijken dan? Zullen we, we kunnen gaan kijken als ze zo aanwezig Ik heb een kijkertje niet bij me. Ik wel. Ik, ja. ik heb er geen Ja, Natuurlijk. Dus als, zoals het hoort. <laughs> zoals het hoort, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat is een gegeven. Als je in het voorjaar loopt en het is lekker weer... en dan hoor je van drie kanten hoor je roerdompen, hoempen. Uh, waar, kom je, waar kom je daar nog om in het uh, drukke deel van de land? Ja? midden in, in, in, uh, ja. in het industriegebied onwaarschijnlijk, hè? Een ja. ja. van de weinige gebieden waar je zo'n uitgestrekte rietvlakte hebt. is wel vrij bijzonder. zouden we midden op een weg wegstaan... als een van die plannen doorgaan? Ja. Op dit stuk? Hier, nou, hier nou echt paal, ja. midden. <laughs> ja, zo waars. Ja, en zo, hoep, het bos in. Ja, je kan het je niet voorstellen. nee. nee. Dat zijn baardmannetjes, hoor je ze? Ja. Tjoe, tjoe, tjoe. Dan zitten ze hier plakasten plak achter. Ah, hier. Nee, hier achter. Dan horen ze roepen. Ja. zullen de baardmannen ook oproepen om mee actie ja. tegen Nou, de hoor je weg. ze goed, hè? Ja. ja. Even kijken erbij. Ja, dat is een vrouwtje, daar zit ze. Oh ja, ja hier zie je plakken? voor ons. Prachtig. Zie je? Oh, ja, dat vliegt hier weer. Twee? Het zijn er ja. twee. de paard, ja, dan gaat anders. Ja. Nou, hoor je het goed hè? Leuk hè? Ja, gaan daar gaat. Ze. Daarom is mijn dag altijd goed als ik hier naar de riet moet ga. ja, gaan. Het klinkt lullig, maar het is, je hoort ja, ja. altijd wat bijzonders. Of je ziet een prachtige blauwworst in de zon zitten ineens. Ja. Er zijn altijd zulke mooie vogels te zien. Hè? Ja, mooie, mooie kleur, die, die baardmannetjes. Hè? Schitterend. grijze nou, borst en een oranje ja, ja. Ja, we flanken. Je hebt twee vogels ja. waar je, twee vogels waar je, waar je van kleur altijd heel vrolijk voor. Dus een ijsvogel, daar word ik ook altijd vrolijk van. Ja. En een baardmannetje ook. Dat is ja. echt schitterend. Maar we kunnen hier natuurlijk wel mooi lyrisch gaan doen over baardmannetjes en het riet en het Volksbos. Maar ah, we hebben een, een, een asfaltkabinet nu. Ja, we hebben een, een, een, een regering nu die vooral blind vaart op uh, bezuinigingen. En dan precies op die dingen waar niet op bezuinigd moet worden. Ook op natuurgebied. Dus alle dingen waar Nederland nog redelijk schappelijk in is qua werk- en leefomgeving, dat wordt nu bedreigd. Wat gaan jullie nu doen? En wat gaat natuurmogen met het doen? Gaan we nou echt de barricade op? Nou ja, we gaan in dit geval uh, ja, ja. heel duidelijk maken dat wij hier niet mee akkoord gaan. We gaan ook niet meepraten in dit uh, geval. Gaan niet niet meepraten? Mee nee, we gaan niet meepraten. In dit geval is het voor ons wel heel duidelijk dat die blanke er nog geen alternatief is wat wij willen. En wij zullen daar uh, ook dwars tegen ingaan. Ja. Maar een bos aangelegd door de bevolking zelf, dat is ook iets unieks. Ja. 8000 gezinnen, mensen, gezinnen, veel met kinderen erbij... hebben ze er ingezet om zelf een boompje te kopen en daar zelf neer te zetten. Ja. En dan moet er iedereen respect voor hebben. En als je daar geen respect voor hebt als de tekenaars van Arcades... die in opdracht van het havenbedrijf die plan ontwikkelen... ja, dat zijn, ik noem het, planologische zombies. Want die zien dat het gebied er niet strekken strepen... zonder dat ze geschiedenis van het gebied kennen... en geschiedenis waar de mensen zo bij betrokken zijn. Het hele gebied gaat aan de knop als we ja. blanke terug gaan leggen. Ja. Weg Rietputten, weg ja. Volksbos. Wat ja. gaan jullie doen? Ik denk dat petities en bezwaarschriften en zienswijzen is allemaal prachtig, maar mensen op de been brengen, dat is de grote macht om te zeggen, niet, nou, we proberen zo hoog mogelijk zoveel mogelijk mensen daarvan te betrekken bij de volgende stap om hun bos, ons bos, te beschermen tegen idiote asfalteringsplannen. Wilt u in actie komen, ga naar onze site en vindt u alle informatie over het volksbos. Tot zo na meer de actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio OVT. Met deze week de uitvinding van de luchtaanval 100 jaar geleden boven Tripoli. Robbeneiland eiland van VOC Cachot tot cel van Mandela. Nou dit is de cel van Nelson Mandela. Een stalen bed, een klein tafeltje en een paar kastjes. En hoe het vuur naar Europa kwam. OVT, straks om 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.